Gert Ruk met het NOS Journaal. In de PVV is vandaag onrust ontstaan door het vertrek van de Tweede Kamerleden Hernandez en Kortenhoeven. Het vertrek van de twee viel bijna samen met de bijeenkomst waarop PVV-leider Wilders zijn verkiezingsprogramma presenteerde. Kern van dat programma is dat de PVV uit de Europese Unie wil. In een toelichting op hun vertrek hekelde Hernandez en Kortenhoeven de solistische manier van optreden van Wilders. In een reactie zegt Wilders dat hij zich overvallen voelt door het vertrek van de twee en dat hem een mes in de rug is gestoken. De Franse justitie heeft een inval gedaan in de woning en kantoren van oud-president Sarkozy in verband met de kwestie Betancourt. Die draait om de onwettige financiering van politieke partijen. In de campagne voor het presidentschap in 2007 zou Sarkozy illegale giften hebben ontvangen van de rijkste vrouw van Frankrijk, L'Oréal-miljardair Liliane Betancourt. Uit de beschuldigingen kan niet worden opgemaakt of medewerkers van Sarkozy het geld hebben aangenomen of dat hij het zelf in ontvangst nam.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 In een toelichting op hun vertrek hekelde Hernandez en Kortenhoeven de solistische manier van optreden van Wilders. In de reactie zegt Wilders dat hij zich overvallen voelt door de twee kamerleden en dat hem een mes in de rug is gestoken. De Franse justitie heeft een inval gedaan in de woningen en kantoren van oud-president Sarkozy in verband met de kwestie Betancourt. Die draait om de onwettige financiering van politieke partijen. In de campagne voor presidentschap in 2007 zou Sarkozy illegale giften hebben ontvangen van de rijkste vrouw van Frankrijk, L'Oréal miljardair Liliane Betancourt. Het weer vanavond meer opklaringen. Kans op een bui... Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Henny van Petergem, ZFM Radio. En vanmiddag spreek ik met Ronald Plat van Shalom Consultancy. Uh, Ronald, consultancy, dat is een mooi woord. Uh, waar staat het voor? Consultancy wil eigenlijk zeggen dat je als adviseur uh, ja, naast de ondernemer gaat staan. En uh, de ondernemer ook advies geeft. Maar ook begeleid als het gaat om uh, het verzorgen van administratie. Uh, jaarrekeningen maken... belastingaangiftes... maar met name ook vooruitkijken. Dus, dus eigenlijk ja, meer dan een administratiekantoor... Uh, consultancy omvat gewoon meer. Het is, het is gewoon oh ja, ook gewoon in de toekomst... Uh, over de toekomst gaan nadenken... samen met de ondernemer. Van welke kant gaan we op... en uh, ja, wat zijn de doelstellingen... en hoe gaan we die behalen. Oké, okay, dus je kan helemaal naast de ondernemer gaan staan en uh, ja, welke ondernemers moet ik daaraan denken? Zouden de Zandvoortse ondernemers daar iets uh, ja, hun baat daarbij kunnen hebben om met jou samen te werken? Ja, absoluut, ik uh, ik ben uh, nu twintig jaar uh, in het vak, ik ben uh, account- en administratieconsulent en ik heb ook uh, een opleiding fiscale economie gedaan op de Universiteit van Amsterdam dus uh, ik ja, ben eigenlijk van, van, van beide markten thuis. Dus het, uh, het bijstaan van, van de MKB ondernemer. En, en daarnaast ook gewoon uh, ja, een stuk fiscaal En ja, in feite is het zo dat ik, uh, ik ben nu drie jaar voor mezelf bezig. Ik uh, ja, eigenlijk een gevarieerd klantenpakket in het midden- en kleinbedrijf. Ik uh, werk ook al twintig jaar lang in het midden- en kleinbedrijf. Dus ja, allerlei soorten ondernemers als klant gehad al de afgelopen 20 jaar. Dus alles allemaal een keer gezien en een keer meegemaakt. En uh, ja, op zich is dat ontzettend leuk, omdat je... Ja, iedere branche heeft zelfs eigen problematiek en zijn eigen bijzonderheden. En wat is het bijzonder aan dit beroep? Het aan dit beroep is dat je eigenlijk een huisarts bent. Uh, voor het ondernemer een huisarts is geen specialist. Het is iemand die... Daar kun je naartoe en dan kun je je klacht voorleggen. En... Uh, die heeft dus eigenlijk een heel breed uh, uh, gebied, uh, ja, een kennispakket, zeg maar. En een huisarts heeft ook een doorverwijsfunctie. En het leuke is dat je als accountant administratieconsulent uh, ja, eigenlijk van heel veel dingen weet. Dus de, de klant heeft één aanspreekpunt. En dus bij de grote accountantskantoren is het zo dat je dus aan tafel komt te zitten bij een accountant. ...die heel veel geld kost per uur. En dan vaak zit er ook nog een fiscalist naast die account... ...die ook heel veel geld kost per uur. En het mooiste is... een ondernemer in het wil graag één aanspreekpunt... ...één vertrouwenspersoon, iemand die je echt uh, kan vertrouwen... ...die alles van uh, die meneer of mevrouw weet... ...ook voor alle financiële zaken op de hoogte is. En dan is het fijn als je dus met die persoon... ...als sparringpartner gewoon... Ja, je fiscale en financiële zaken kan bespreken. En uh, dat is iets wat, ja, wat, ik, wat ik kan bieden ook voor de ondernemers in Zandvoort. Uh, ja, een brede kennis, een brede fiscale kennis ook. En uh, ja, ik bied eigenlijk een hele scala aan wat een accountantskantoor kan aanbieden. Ja, dat is wel heel uniek, hè? want je hebt ook heel veel studies gedaan, begrijp ik. Je bent begonnen met HAO uh, uh, eigenlijk in de administratiefunctie, las ik op de website en daarna ben je nog gaan uh, doorstuderen. Kan je daar iets over vertellen, hoe dat gegroeid is? Ja, ik ben. Uh, ik heb eerst gewoon ja, het, het, het hele traject gedaan van uh, VWO. Ja, ik, heb, ik heb zelfs toch gymnasium gedaan dus latijn dat kwam eigenlijk alleen maar omdat ik slecht was in tekenen dus ja, dat was het. kies latijn kies latijn en maar ik was goed, ik was goed in rekenen en uh, ik, ben goed. Ik, wilde, ik wilde eigenlijk al accountant worden alleen ik werd bepaalde mensen in mijn omgeving werd ik uh, ja, toch een beetje uh, tegengehouden om dat te doen ja, ook gezien de lengte van de studie en alles en in die, in die jaren kon je eigenlijk alleen maar Nivra doen, dan kon je register accountant worden. En ik had nog nooit van accountant administratieconsulent gehoord. Dus ik ben eerst HO uh, bedrijfseconomie gaan studeren. En in, in die dagen, dan praat je over uh, eind jaren tachtig, vorig jaar, uh, vorige eeuw. Um, Klinkt wel heel veel weg. <hijnt> Klinkt heel ver weg, vorige eeuw. Ja, toen ging eigenlijk iedereen naar de HAO toe. Dat was, was eigenlijk standaard. Als je ja. niet wist wat je ging doen, dan ging je naar de HAO. Nou, ik ook bedrijfsteknomen gedaan. Hartstikke leuk, drie jaar. En dat ging eigenlijk heel soepel. Maar toen ben ik meteen aan het werk gegaan. Ik ben in het bedrijfsleven eens gaan werken. En uh, na twee maanden was ik er al achter van, dit is niets voor mij. Ik wil nieuwe dingen meemaken. Ik wil uitdagingen hebben. En niet iedere maand uh, de, ja, dezelfde routine weer opnieuw doorlopen. En, uh, nou, toen ben ik uh, een avondstudie gaan volgen. Eigenlijk ook op advies van, uh, van de mensen van uh, personeelszaken daar in het bedrijf waar ik werkte. En die kwamen toen met de studie account-administratieconsulent op te proppen. En wat is dat nou? Een account-administratieconsulent is, is een accountant die als specialisatie heeft midden- en bedrijf. En een registeraccount is, is, is meer gericht op het controleren van grote ondernemingen. En account zijn is een account die, dus eigenlijk ja, op een heel breed terrein, alle gebieden moet, moet beheersen uh, van alle aspecten ja, waar een ondernemer mee te maken krijgt. Hè. Dat kan subsidies zijn, uh, een stuk fiscaal advisering ook een stuk juridische advisering ja, Dat je daar ook in ieder geval weet uh, wat er speelt. Um, dus dat is heel breed. En die uh, nou, studie heb ik gedaan, avondstudie. Uh, in totaal vier jaar. En uh, dat ik die studie had afgerond... Uh, had ik eigenlijk nog zin om een nieuwe studie te doen. Dus je ging er verder. Uh, ik ging verder. Ook gewoon omdat ik erg geïnteresseerd was ook in, de, in de fiscale wetgeving. En het fiscaal adviseren van mijn klanten. En ik, ik merkte dat ik in de praktijk allerlei dingen adviseerde... maar eigenlijk niet goed wist wat nou de, de diepliggende theoretische reden was... waarom je dat adviseerde. Ja. Het werd in de, in de organisatie... ik werkte bij Deloitte in die tijd... Uh, ja, werd het gewoon standaard... op een bepaalde manier geadviseerd. Zo moet je het doen. Maar ik wist, ik wist niet goed... Uh, ja, wat is de theoretische onderbouwing ervan. En toen ben ik fiscale economie gaan, uh, gaan studeren... ook in de avonturen. En dat is hartstikke leuk... want dan krijg je dus per belastingvak heel uh, ja, specialistische kennis toegediend. Mm -hmm. En uh, nou, ik, ik, ja, ik heb er enorm van genoten ook van die opleiding. Ik heb uh, vier jaar avondstudie uh, gedaan. En dan leer je dan al die achtergronden dus meer van die zaken die je behandelde eigenlijk, begrijp ik? Ja, nou, je, je, ja je leert ook eigenlijk hoe een bepaalde wet tot stand is gekomen. Waarom zijn ja, bepaalde uh, ja. bepalingen in de wet uh, toegevoegd? Ja. Ja, vaak is het. De meeste wettelijke bepalingen die ontstaan zijn, kom, komen omdat ondernemers uh, de grenzen aan het verkennen zijn van de fiscale wetgeving. Ja, dat zal wel uh, veel voorkomen. eigenlijk. Ja. Dus de ja. mazen in de wet werden, werden opgezocht door adviseurs. En, en vaak zie je dan dat nieuwe wetgeving of aanvullende wetgeving juist komt omdat. Uh, omdat fiscale adviseurs, zeg maar. Uh, ja, eigenlijk hebben aangetoond in. Voor allerlei rechtszaken, dat, dat de wetgeving niet klopt. Zeg maar. dus, nou, dat is hartstikke leuk als je dat gaat, uh, gaat zien, gaat leren. En je leert ook om te procederen. Zeg maar. dus, je, dus als er een keer een, een kwestie is met de Belastingdienst, dat je ja, dat je niet wel weet van ja, hoe je zeg maar, de belangen moet behartigen van je klant. En uh, ja, fantastisch mooi. En je, kijk, een accountant denkt vaak heel erg als accountant. Ja, de jaarrekening moet klaar, de, de boekhouding moet er goed uitzien, maar ook met name dus door die opleiding die ik gedaan heb, die fiscale opleiding, ga je ook denken als een fiscalist. Dus uh, ja, je bent een beetje een vreemde eend in de bijt, hm. een accountant die fiscaal denkt. Ja, dat is toch wel een uniek iets, hè? Ja, en, en dus je denkt eigenlijk in het voordeel van de klant steeds, van ja, hoe, hoe kan die klant nou belasting hm. besparen? Waar, ja. Waar zijn de mogelijkheden? Dus je geeft niet zomaar op, je accepteert niet zomaar dingen zoals ze zijn. Je onderzoekt grondig, je probeert er van alles. Uh, je gaat kijken, uiteraard zijn, binnen, binnen, ja. de, binnen de wettelijke bepalingen, natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, ja, dat is hartstikke leuk. Hm. Ja. ja. Dus dat is een soort spel wat je dan uh, eigenlijk gaat onderzoeken per. Uh, Ondernemer, misschien ook, want bij iedereen is het natuurlijk weer anders. Dat zal in Zandvoort ook zo zijn. Alle ondernemers hebben weer uh, ja, andere belangen, waarschijnlijk. Dingen. Ja, klopt. Oké, ja. In Zandvoort is natuurlijk veel horeca. Mm. En uh, horeca is natuurlijk een uh, ja, vakgebied apart. Hey, ik heb in het verleden ook klanten gehad in de horeca, in, uh, in Hoorn. Ik heb in uh, Hoorn gewerkt, bij, uh, bij Deloitte. ...en ook belastingcontroles meegemaakt... Uh, ...voor horecagelegenheden. Dat... Ja, ik heb me verwonderd... ...dat de Belastingdienst zoveel kennis heeft... ...hoeveel biertjes je kan tappen... ...uit een, uh, <laughs> uit een vat. En, uh, maar... ...ja, het is wonderlijk. Echt, ik heb, ik heb hele bijzondere dingen meegemaakt. Uh, belastingdienst, inderdaad... ...de ondernemer die dan... ...inderdaad wel had gesjoemeld, zeg maar... ...alle kanten schaakmat werd gezet... En, dat is heel bijzonder. Mm. Dus ja, de horeca is uh, ja, inderdaad een apart, uh, aparte branche. Ja. Maar, wel, maar wel leuk. Mm -hmm. Altijd in beweging. En, uh, ja. Yeah. yeah. Voor de zaken, CFM Radio Hy van Petegem. En ik spreek vandaag met Ronald Plat. Ronald Plat uh, heeft Shalom Consultancy. En uh, je hebt waarschijnlijk ook een website. Kan je de website zeggen? Ja, dat is heel eenvoudig. Dat is www.shalomconsultancy.nl En uh, op zijn Engels geschreven dan. Ja, de Shalom Consultancy.nl en er staat heel veel op de website, ook heel veel dingen die je nu vertelt. Maar als mensen het nog eens na willen lezen, dan kunnen ze het natuurlijk daar bekijken. En waarom heb je gekozen voor de naam Shalom? Dat is wel een hele mooie naam. Ja, dat, dat uh... ja, goed, ik ben een aantal keer in Israël geweest. En in Israël groet men elkaar met, uh, met, met het woord Shalom. En ik ben er gaan onderzoeken wat het betekent... En wat betekent dat? Vrede toch? Of wat ja, meer? Ja, shalom betekent in eerste instantie vrede. Maar ook rust. En welvaart. Hm. En zegen. Maar met name de rust. Dat, uh, dat, dat, dat sprak mij aan. En uh, ik, ben, ik ben drie jaar teruggestart. In uh, september 19, uh, sorry, 2009. En dat was eigenlijk precies... Uh, ...in het midden van de economische crisis. In 2008 begon de economische crisis... ...en in 2009 werd het eigenlijk alleen maar ja, nog erger. En heel veel mensen hadden zoiets van... je ja, gaat er nu niet voor jezelf beginnen in deze tijd. Ja, wel erg gedurfd. Ja. En, maar ik zag dus om me heen dat heel veel, heel veel ondernemers... ...ja, toch in paniek raakten. Van ja, wat gebeurt hier? Kan ik mijn onderneming nog wel voortzetten? Dus er was heel veel onrust. En ik had zoiets van... nou. Als ik een naam doe van mijn onderneming, dan wordt het Shalom Consultancy. En mijn, mijn doel is ook, en dat is mijn filosofie ook van mijn onderneming, om, om gewoon een stuk rust te brengen. Voor mijn ondernemers: rust. Dat je in ieder geval weet van, nou, mijn boekhoudingssupporten, mijn jaarcijfers, mijn, mijn aangifte is, is goed. En er is nagedacht over de toekomst: waar gaan we heen? He, dus dat je een stuk meerwaarde biedt voor die ondernemers. Want als de boekhouder niet goed is en de cijfers deugen niet en de is niet op orde, ja, dan krijg je nog meer onrust, want dan krijg je de bank over je heen. hebben mensen een groot probleem, denk en, ik. En, ja. en, en de belastingdienst die, uh, die op de stoep staat. En de belastingdienst heeft meestal weinig geduld. Dus ja, dan uh, heb je een groot probleem. Dus. dus ik dacht, nou, dit is een mooie naam. Shalom betekent ook zegen. En, en uh, ja, goed, ik wil ook gewoon uh, ja, zegen brengen aan, uh, aan mijn klanten. Zeg maar. dus, uh, hè, dus, enerzijds door mijn diensten, maar ook gewoon ja, in het persoonlijke contact. Het contact wat je hebt met je klanten. Ja, want je schrijft ook op de website dat je ja, klantgericht bent. En een uh, goede service uh, weet te verlenen door allerlei aspecten die je dan ook noemt. Kan je daar iets meer over vertellen hoe je dat ziet, de benadering van de klant? Ja. Ja goed, ik heb, euh, ik heb zelf ja, nu 20 jaar ervaring. Ik heb eerst 10 jaar bij Deloitte gewerkt. Op diverse vestigingen en daarna nog 10 jaar op een klein kantoor in Amsterdam. En wat je dan nou vaak ziet is dat euh, ja, de klant eigenlijk ontzettend veel geld betaalt voor het product. Een jaarrekening, een aangifte. En alleen maar omdat de naam Deloitte erop staat, euh, ja, betaal je eigenlijk heel veel geld. En wat ik vaak zag is uh, dat er weinig toegevoegde waarde was. Dus er werd weinig meegedacht met de ondernemer. En bij die grote organisaties zie je ook vaak dat uh, er werden werknemers toegekend aan de klant. He, dus die werknemer die bediende de klant, dat was systeem dus relatiebeheerder zeg maar, en wat je vaak zag bij de grote kantoren, is dat de een de andere werknemer die stapte op en de klant werd steeds geconfronteerd met nieuwe mensen hm. vaak ging dat om de maand op een gegeven moment, dat mensen weggingen en hm. hup, weer een nieuwe weer een nieuw gezicht voor die, voor die ondernemer. Ja, dat, dat is niet zo prettig als ondernemer denk ik. Nee, want de, de accountant kijk, de accountant kost, kost bij zo'n grote organisatie al gauw 300 euro per uur, dus ja die kon ook niet steeds zijn neus laten zien bij, bij die ondernemer in het in en kleinbedrijf. Dus, dus dat is heel vervelend, heel vervelend. Ik heb dat ook uh, uh, vaak gehoord ook van ja. klanten van joh, hoe lang blijf jij zitten? En, <laughs> want dan krijgen we straks weer een nieuw gezicht. Ja. Nou gelukkig heb ik dat bij, bij mijn tweede werkgever, uh, daar heb ik tien jaar gewerkt. Uh, ja, gelukkig niet gehad. Uh, je, je bouwt ook echt een band op met je klanten, hartstikke leuk. Soms bij sommige klanten zet je echt iets nieuws op en, en door jouw advisering zie je op een gegeven moment dat uh, ja, dat het fundament wordt gelegd en van daaruit dat het ondernemer gewoon lekker kan gaan voortbouwen en, en na vijf of tien jaar zie je dus inderdaad gewoon dat erin staat en dat het een succes is ja, dat is gewoon hartstikke leuk als je, dat, ja. als je daar niet mee mag lopen met die ondernemer en uh, ja, wat, wat ik, wat ik wil, wil bieden aan mijn klanten is in eerste plaats uh, niet dezelfde tarieven als die grote kantoren. Ik ben uh, werkzaam als ZZP'er, dus ik heb geen personeel. Ik werk van huis uit, dat is hartstikke interessant, want je hebt geen overheadkosten. Hè? Dus uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar grote kantoren zoals KPMG... In, ja, het kost wat, heel wat natuurlijk. Kapitaal pand opstaan staan in Amsterdam. Ja, dan weet je gewoon van ja, in het tarief wat ik betaal, uh, is een derde deel uh, betaal ik al voor de huisvesting van, ja. van mijn adviseur. Nou, dat, dat, dat heb ik niet. Hè, dus de, wat je gewoon ziet is uh, dat met name de kleinere kantoren, de, de, de kleinere accountskantoren, en, uh, waaronder ik ook natuurlijk behoor. Eigenlijk gewoon een goede dienstverlening kan bieden. Hm echt een zeer betaalbare prijs. Dat is wel heel mooi zo voor de klant, voor de ondernemer, hè? Nou vooral ja. in deze tijd, hè, Er ja. wordt gezegd dat er nog steeds crisis is. Uh, goed, de één ondernemer die merkt dat aan den leven. En uh, goed, bepaalde branches uh, merken het helemaal niet. Maar dat is natuurlijk wel fijn als je weet van, nou, mijn adviseur uh, ja, doet goed werk en ik betaal niet te veel. Ja maar nou, dat is een, een goede combinatie. En je kan ook uh, zelf bij de klanten langs. Bij de ondernemer zelf in de zaak kan je komen. Hè? Heb je ook tijd voor om ze te bezoeken bedoel ik. Ja, nou, dat, dat vind ik helemaal ideaal. Ik heb, Kijk, vroeger uh, bij de grote kantoren als, als adviseur moet je, moet je iedere minuut eigenlijk verantwoorden. Mm -hmm. Dus uh, ieder belletje moest worden verantwoord. Dus als je naar het toilet ging, moest je inderdaad nadenken op wie, op wie ga ik deze tijd schrijven. Mm -hmm. <laughs> en... Uh, ik weet nog, ik, ja, ik werd beperkt aan alle kanten. Want op het moment dat je dus naar een klant ging, moest je die uren kunnen schrijven. Je kon niet even, even langsgaan bij die klant om een kopje te doen, even bijpraten. En gewoon zeggen, van nou ik reken deze uren niet. Dit is gewoon investeren in mijn relatie met die klant. Dat kon niet. En een van de dingen wat ik, waar ik echt van geniet, wat, wat ik fantastisch vind van het, van het uh, ondernemer zijn is dat je inderdaad gewoon nu kan gaan bouwen aan die relatie met die klant. Dat je gewoon kan zeggen, nou, ik, ik ben nu bij je en de teller staat niet aan. Vertel het maar, wat is er aan de hand? Uh, kan ik iets voor je betekenen? Wat speelt er in je onderneming? En je kan dus ook gewoon, ja, heel informeel kun je dus met je broek bezig zijn, zonder ja. dat direct de teller uh, aan moet zetten. En je kan dus zelf beslissen, ik ga dit wel of ik ga dit niet declareren. En dat vind ik een groot voordeel. ja Zowel voor jou als voor de klant ook eigenlijk. beide ja. Ja. ja. Het scheelt een hoop uh, ja, gedoe, zeg maar. Ja. Uh, ja. Misschien wil je nog iets vertellen over uh, de accountancy-tak... ...van de dienstverlening die je daarin kan bieden? Ja, nou in feite doe ik alles wat, wat ik voor een ondernemer uh, uh, zou moeten doen... ...als boekhouder. Uh, dus ik heb, ik heb uh, ondernemers die hebben een boekhouding in een schoenendoos... ...en ik heb ondernemers die... Uh, zelf een boekhouding verzorgen in een online boekhoudpakket. Ja. Uh, nou goed, in, in het tweede geval begeleid ik de klant. Dan geef ik een stuk uh, instructie en advies hoe, hoe de ondernemer dat moet oppakken. En in het eerste geval ja, doe ik het ook. Uh, dus ik, ik voer de boekhouding voor de klant. Ik doe de beto De loonadministratie uh, wordt verzorgd. Doe ik ook zelf. Uh, ik maak de jaarrekening uiteraard. En de aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. En daarnaast ook uh, ja, een stuk fiscaal adviesering. Mm. En uh, met, nou, op het gebied van fiscaal adviseren. Uh, mijn specialiteit is uh, advisering in het kader van bedrijfsopvolging in het familieverband. Alle aspecten die daarbij horen. Mm. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus je als het bedrijf van vader op zoon gaat, als dat ja. doorgaat, dat heb je ook veel interessant voor het ik. Ja. Dus dat is wel interessant ook. Van, ja, ja, want daar kun je heel veel geld mee verdienen. Uh -huh. Om dat goed, uh, goed fiscaal te begeleiden. En ook inderdaad tijdig al te gaan onderkennen. Van ja, uh, het liefst meer dan vijf jaar van tevoren. Van, nou, we gaan het bedrijf overdragen. Ja. Uh, de kandidaat is, uh, is gevonden in, de, in het familieverband of eventueel in het personeelsbestand. En dan inderdaad gewoon een, een, een strategie uitzetten. Voor de komende vijf jaar, van hoe gaan we de overnemende partij uh, laten toetreden tot de zaak. Ja. Uh, zonder uh, al te veel belasting daarvoor te moeten betalen. En er zijn allerlei mogelijkheden voor. En ja, je moet wel natuurlijk wel de ins en de outs weten dan, uh, van die fiscale wetgeving. En, uh, maar dat vind ik hartstikke leuk om, om de klant daarin te begeleiden. Dus dat is mijn specialiteit. Ja, ja, want jij bent natuurlijk heel breed opgeleid. Dus jij weet van al die kanten en alle haken en ogen aan dat geheel. Hè? Ja. Dat is wel echt heel uh, uniek natuurlijk. Ja. Je geeft ook uh, belastingadvies aan mensen. Uh, wil je daar nog iets meer over kwijt? Um, nou goed, je hebt natuurlijk ook mensen die uh, vermogen zijn. En die zich toch afvragen van ja, hoe, uh, uh, hoe kan ik dat vermogen naar de kinderen toe sluizen. Uh, door schenking of eventueel via testamentaire bepalingen. Tegen zo min mogelijk trief Plastiek die Nou daar moet je aan denken. Uh, het kan liggen in de sfeer van uh, overdragsbelasting uh, aspecten. Uh, wat je ook vaak ziet is het doorzakken van, van ondernemingen. Van de ene BV naar de andere BV. Er zijn aspecten die daarbij uh, spelen. Uh, wat ook vaak op uh, op mijn bord komt, zijn gewoon btw-vraagstukken. Mm. Btw is ook een hele lastige wetgeving, uh, het is een Europese wetgeving, dus uh, alle landen hebben zo'n beetje in Europa dezelfde spelregels. Dus hier en daar zijn er wel wat uitzonderingen, maar het is best complex. Dus het is met name op btw-gebied ook belangrijk dat je je land goed informeert. Ja. En ja goed, besparen van schenkingsrecht. Ook een belangrijk aspect. En ook gewoon besparen van inkomstenbelasting. Met name voor ondernemers. Hè. Voor particulieren kun je niet zoveel. Er mm. moet gewoon loonbelasting ingehouden. Ja. Met name voor ondernemers. En vooral voor startende ondernemers. Zijn er zijn heel veel leuke uh, fiscale regelingen. Uh, startende ondernemers die willen investeren bijvoorbeeld. Kun je dus inderdaad gewoon een stappenplan gaan maken. Samen met die ondernemer. Uh, zodat in de eerste drie jaar gewoon heel weinig belasting betaald. Nou. Dat is hartstikke leuk. Ja, dus je kan heel veel kant op, ook met het belastingadvies, hè? Ja. Dat is mooi om te horen. Uh, ja, ja, er staat ook op de website, je bent heel probleemoplossend en doelgericht. <laughs> uh, kan je een voorbeeld geven hoe uitzicht dat in jouw dagelijks werk? Ja, nou goed, ik loop natuurlijk al twintig jaar mee. Dus uh, ieder probleem heb je eigenlijk al een keer gezien. Ja, dat is dat ook natuurlijk. En ik zie het ja. vaak ook al aankomen. <laughs> op een gegeven moment heb je natuurlijk ook een bepaalde mensenkennis opgedaan. Dus je weet op een gegeven moment van waar gaan waar, uh, waar de problemen ja. komen. En, uh, nou goed, vaak kun je dat van tevoren al, al aangeven. Hè? dus, dus nou goed. Kijk, dat probleem op los van denken, dat is meer iets wat, wat in, mijn, in mijn aard zit. Je hebt, je hebt mensen die... Uh, probleem creërend denken en die dan ook meteen in, in, in de stress schieten mm, als het ja. probleem er is en die vaak geen uitkomst zien. Maar ik ben er altijd meteen op gericht van, uh, ja hoe gaan, dit, uh, hoe gaan we dit oppakken? Het is altijd een oplossing. Ja. Altijd. Ook als het problemen zijn met de belastingdienst en mensen er niet meer zien zitten en hun blauwe brieven niet meer openmaken, dat, dat, dat kom je vaak tegen. En ja, dat, dat... lijkt me best zwaar. Je moet ook een soort psycholoog zijn eigenlijk dan. Dat klopt ja klopt, er zijn dus ja, talloze situaties geweest dat mensen gewoon, uh, ja, dat ze echt niet meer zagen zitten, depressief raakten en, en een kop in het zand staken, zeg maar, en uh, zich eigenlijk onnodig zorgen maakten, terwijl het probleem eigenlijk gemakkelijk op te lossen was door te, gewoon te gaan praten met de belastingdienst, met de ontvanger, uh, uitstel te vragen van betaling en een traject af te spreken van nou, Geven ons zo lang de tijd en dan gaan we het aflossen. Dus gewoon een plan maken samen met de ondernemer en de belastingdienst. En nou goed, waar ik de afgelopen jaren ben gewoon ben achtergekomen, is dat je altijd moet blijven communiceren met de belastingdienst. Op het moment dat je je kop in het zand steekt en je laat niets van je oren, dan roep je problemen over je af. En heel snel, en dan is de belastingdienst echt meer doogeloos. En dan, nou goed, ik heb situaties meegemaakt dat klanten op een gegeven moment toch ook uh, bezittingen moesten verkopen. Om hun schulden te kunnen betalen. En dat had op zich niet nodig geweest als je dus in een vroeg stadium gaat communiceren. Ja. Het zijn gewoon mensen bij de belastingdienst. Dat zou je misschien niet willen. Ja, <laughs> ja, veel mensen vinden het allemaal eng natuurlijk. Van, nee. hè, ik laat niks van me horen en dan is het wel klaar. Maar dat werkt juist niet. Nee, dat werkt juist niet. Dus. Nee, werkt juist niet. Ja. En als je het gewoon aan speaking terms blijft mm -hmm. met mensen van de belastingdienst, is het altijd een weg te vinden. Altijd. Ja. Dus dat is een goede tip om te onthouden. Ja. Ik ga altijd verder en ga naar Shalom Consultancies. Die weet altijd weer iets uh, verder te vertellen natuurlijk. Ja, we gaan het programma zo afsluiten en uh, wij doen altijd uh, uh, nog even de website noemen. En daarna heb ik nog de shout-out uh, vraag. <laughs> maar noem eerst nog even de website als je wilt van Shalom. Het is www.shalomconsultancy.nl en mijn telefoonnummer is 06 -10 88 4155. Ja, dankjewel. En dan zijn we nu nog toe aan de shout-out. En dat is de vraag uh, of je kan vertellen van waarom we nu juist bij jou uh, voor advies zouden komen. Ja, waarom speciaal bij mij? Dat is, dat is natuurlijk moeilijk om dat over jezelf te vertellen hè? dat is natuurlijk mooier als een ander dat ik, uh, kan vertellen maar um, ja ik denk dat je te maken krijgt met een ervaren adviseur die meer dan twintig jaar in het vak zit uh, en die ieder probleem al een keer uh, heeft uh, op zijn bord heeft gehad en ieder obstakel al heeft overwonnen uh, een goede partner voor een ondernemer tegen zeer betaalbare tarieven als je het vergelijkt met uh, de 3 van die accountantskantoren um, ...heden en dagen rekenen, uh, lig ik een stuk lager. Dat is ook heel interessant. En ik denk <laughs> dat dat heel prettig is voor de ondernemer, ja. juist in deze tijd. Oké, okay, we dus zeggen nog één keer het telefoonnummer. Dan weten de mensen je snel te bereiken. Dat was? 06 1088 55. Hartelijk dank voor dit interview. We I just stepped outside When everything was going right And I know just why You could not come along with me This was not your dream But you'll always believe